Wie er dan ook op dat moment uh, iets te zeggen hebben. Ik heb niets meer te zeggen, want mijn uitzending is voorbij. Ik zou zeggen, oei, oei, oei, beste mensen, mensen, mijn uitzending is voorbij. Bijna, ik zou zeggen, de groetjes, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week, dit was Dirkie. Uh, volgende week om 10 uur ben ik weer op Redder Radio. De groetjes en oei, oei, tot de volgende week. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Beste oei oei. Oei. Oei. Oei. Mensen, mensen, mijn uitzending is voorbij. Bijna, ik zou zeggen, de groetjes, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week, dit was een volk, die hier ik weer op Ja, hier de groetjes en. Tot de Dit is. de Kijken of het geluid raar doet, hè, mensen? Hallo? Hallo? Hallo? Het geluid doet raar, hè? Alsof het geluid heel raar doet, hè? Hebben jullie dat ook? Hallo? Hallo? Ik weet niet, hebben jullie dat ook? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hier deed het geluid even raar. Was het bij jullie ook raar of was het gewoon, bij jullie gewoon hè? dat het gewoon was? Kijk, Elmo is weer thuis. Hè? Bij Gerda, de overbuurvrouw. Hè? Hallo? Ja. Dus uh, misschien hebben we behang-tv straks. Nou, we hebben al de hele tijd behang-tv. Ja, dat hebben we al. Je hebt zelfs tv's die je aan het muur kan hangen, hè. Dan heb je geen bang meer nodig. Sommige tv's zijn zo groot, hè. We kennen allemaal vanzelf tegenwoordig, hè. Eh, het is nu wel gewoon. Hoe, hoe kan het nou gewoon zijn, hè? Het is helemaal niet de bedoeling, hè. Ik zit hier, eh, ja, een beetje mijn best te doen om het zo ongewoon mogelijk te maken, hè. Als het kan, hè, dan. Ja, maar het kent dus schijnbaar niet meer, hè. Dus ik denk dat Guus iets gedaan heeft, hè, dat het niet meer kan. En dat maakt mij een beetje zorgelijk, hè. Dat Guus eh, gewoon mensen gaat belemmeren, hè. Ik weet niet of jullie weten wat dat is, hè, belemmeren. Maar dat betekent dus dat je mensen soms onmogelijk gaat maken om dingen mogelijk te maken, zou ik maar zeggen, hè. En dan komt er bij mij toch wel een dingetje boven, hè. Een dingetje dat ik altijd gehad heb, hè. Dat ik heb, ik, heb, ik heb een dingetje met... Dat als mensen ergens een dingetje van maken, hè. Daar heb ik het niet zo op, hè. Dat er gewoon een dingetje gemaakt wordt voor zomaar een dingetje, hè. Ik, ik, heb, ik heb liever mensen die gewoon zeggen van nou... Ik vind het niet leuk wat jij hè. maar ik ben blij dat jij het zegt, want dan hoef ik het niet te zeggen. Want ik zou het nooit uit mijn strot krijgen, dat soort dingen, hè. Nou ja, in ieder geval, jullie begrijpen wat ik bedoel. En anders had ik een andere intonatie moeten noemen, hè. Gebruiken dingen ze ook, je weet wel. Maar in ieder geval, Gus zegt altijd... Je, je hebt zo'n slechte intonatie, hè? En op het moment dat je probeert uit te leggen dat het iemand anders is, dat het iemand anders is, hè? Dan lijkt het nog steeds of jij het bent die iemand anders is, maar dan net toch jezelf blijft, weet je wel. Nou, in ieder geval, ik weet niet of ik het goed kan uitleggen, maar ja. Het interesseert mij ook niet zoveel, hè. Wat mensen ervan begrijpen en wat ze er aan te duiden denken te hebben, hè. Want het zijn zij, hè, die het doen, hè. Ja, dat is het nadeel van luisteren, hè. Dat is het nadeel van dingen horen. Dat je er dan betekenis aan geeft, hè. En wat voor betekenis heeft het nou eigenlijk, hè, om dingen te horen? Ja, je kan er zelf een betekenis aan geven, maar zolang je niet weet wat het is, hè. Zijn sommige geluiden best nee. nee? Dat zijn geluiden waarvan je denkt van... bro, Ik weet niet wat ik moet doen, he? Je legt in een tentje, zo ergens in een bos, En je hoort ineens... Hoeehooo... Ik weet niet of mijn hij nou goed is, hè, Maar je weet wat ik bedoel, he? Bij Dirk zijn de vogels echter. Dat geloof ik zo, he, maar, maar je stelt je voor, hè. Je legt in een tentje. Je, je hoort alleen maar geritsel, he, Het is alleen maar geritsel. Er is eigenlijk helemaal niks aan de hand, hè? Maar je ligt in je tentje. En je bent moe. Je wil gaan slapen. En hoor je licht geritsel. Kennen muis zijn. Oh he. nee, het geritsel stopt. En dan hoor je weer even. Heel even, hè. He. Dan hoor je weer geritsel. Heel even. En dan nog een keer. Heel even. Maar het komt wel steeds. Dichterbij. En op een gegeven moment. hoor je een soort. hoe moet ik het uitleggen, he? Maar. ik weet niet of je zelf wel eens, he? met Met je nagels over je broek bent heen geweest, hè? He? Maar zo'n beetje dat geluid hoor je dan, hè? Zo'n beetje... Maar dan zachter, hè? Veel zachter als dat, hè? En het is heel dichtbij. Het is het... Op je eigen tent. En dat soort dingen, daar houd ik dan niet van, hè? Dat is de belangrijkste reden waarom ik ook nooit naar griezelfilms kijk. He. Want ik vind ze veel te eng, he. het echte leven. Dat vind ik ook al eng, he. Laat staan het. Nou ja. Ik weet soms het verschil niet meer, he. stel je voor dat ik alleen maar in huis was gebleven, hè. En ik had alleen maar te leven van het nieuws. Van alle berichten die soms dan berichten, zou ik maar zeggen, hè? Dat je dingen weet. Dat je niet alleen bent, hè. Maar ik, ik heb het een paar dagen geprobeerd, hè. En ik werd er alleen maar steeds alleeniger van, hè. Steeds alleeniger. Ja, op een gegeven moment kon ik de flikvlak en de hiphop en ik kon alles, hè. Zo alleeniger was ik, hè. Ja, met andere mensen erbij ken ik dat soort dingen niet. Nee. Het was net zoals, eh, Wie was het ook weer hè. Diegene die dat dan ook niet meer kennen, Maar hij kon het wel, hè, als hij het wilde, hè. Maar er moest er niemand bij zijn, nee. Dat is eigenlijk het fijnste. Dat je kan denken, van het zou zo kunnen zijn dat het zo is, maar zo was het dan net niet. En ongeveer, toen de omheen denkend, denk ik van, waar zou Herman wezen, hè? Ik, ja, ik, eh, weten jullie het? Hallo? Hallo? Hallo? Nou, dit lijkt me hallo. Ja, ik ben heel benieuwd, hè. Hallo? Nou, er is geen hallo, hè. Dus het hele netwerk ligt plat of zo, hè. Dus ja, ik, ik, ik kan wel het een en ander vertellen van hoe het ook weer zat toen het zo zat, hè. Maar zo zit het dan ook weer nu niet meer, hè. Want dat wat er net was, dat was nu niet meer. Oké. Okay. Herman is niet bereikbaar. Nou ja, oké, okay, dat weten we dan ook weer. Het is wel jammer, want ik had een heel programma zo opgesteld van. Uh, zoals Herman het zou brengen, he. Maar. Ja, dan komt er ook geen echte. Uh, ja, dan komt er ook weer niks. Uh, dan, dan, wan, dan. <coughs> <coughs> ik moet wel even hoesten hoor, want uh, ja, die Guus heb hier net gezeten, uh, die heb een ongelooflijke, uh, dat hij dag van ik moet het nou maar opmaken of zo geroken. Ik ruik het in ieder geval nu nog. Ja, ik, ik ken alleen nog maar, uh, wat kan ik doen? Hè? Ik, ik, kan, uh, ja, ik, ik, ik zou het kunnen proberen, maar dan... Uh, op de een of andere manier, dat ik het dan voor mekaar krijg, maar dat is dan wel heel gek als het zou lukken, hè? Want ja, ik, ik, ik moet nou een omweg vinden, hè? een omweg naar waar ik wil wezen, en, en, en daar ben ik dus niet, hè? Nou, kijk. Ze gaan hier allemaal weg hè, op de, de, de motor en dat soort dingen. Hè. Ja, ik kan bijvoorbeeld proberen, eh, maar ja, waarom zou ik het proberen? Hè? Ik kan het proberen, maar ik zie er geen reden toe. Ik probeer het gewoon, nee. Oké, okay, dat hebben we dan. Hè. Dit hebben we wel nee. Nou, ik, ik, ik kan het proberen. Hè. Ik, ik kan het gewoon proberen. Ik ken op knopjes drukken mensen. Je wilt niet weten. Hè. Nou, dat heb ik dan gedaan. Heb ik op ongelooflijk veel knopjes gedrukt. Eh, ja. En nou, dat is fantastisch. Hè. En ik heb dus heel veel dingen. Hè, dat ik het. Eh... Ja. Eh... Hoe, hoe moet ik dat nou oplossen? Als ik hier dan op... Wacht even, hè? Je moet er wel even allemaal bij blijven, hè. Want anders wordt het heel ingewikkeld. Dus ik, ik ken bijvoorbeeld... Euh, ja, dat zou ik kennen doen, hè. Maar dan weet ik niet wat het is, hè. Ik moet wel ongeveer een, een, een idee hebben van wat het is, hè. Maar op de een of andere manier is het allemaal heel ingewikkeld, hè. Dat is dan echt een guust streek, Alles werkt in één keer. Alles gaat gewoon goed, hè? Niks geen overturing en, en andere dingen en zo. En ondertussen gaat toch alles anders als dat de bedoeling was, hè. He. Zelfs helemaal is er niet, hè. Ik ben maar bezig he, te zoeken en te zoeken en of er nog wat te vinden is. He. Want dat, dat, dat heb je dan ook soms, hè? Dat je dan. Iets zoeken dat je het niet kan vinden, maar dat komt dan vaak omdat je niet weet waar je het kan vinden. En nou gaat het allemaal zo hard, hè. ik kan beter even dit doen. Tot een keer, ja, daar heb ik ook niks aan, hè. het is allemaal geweldig. Hè. Het is allemaal ongelooflijk geweldig. Wat ik nou allemaal te zien krijg, mensen, dat is echt allemaal zo leuk. Hè. Dit zijn allemaal dingen waar ik helemaal niks van snap. Nou, dan had ik maar weer terug naar wat ik was. Aan het, dat, ik was dat ik dacht van, nou, hé, hier snap ik wel wat van. Hé. Soms begrijp ik het ook. Hé. Het is... Eh, ja, toch? Of niet? Ik, eh, ik... Ik doe het nog even... Iets anders, hè? je weet het niet, hè? Soms, soms kan het werken. Nou, ik, ik mocht dit allemaal niet hebben en dat ook niet. Hè? Het is allemaal wel heel leuk hè? dat ik het heb, hè? dat ik het erbij kan, hè? maar ik kan er dus helemaal niks mee. En, en, en sommige mensen hebben dat ook, hè? dat ze gewoon een heel huis vol hebben met al, allemaal dingen waar ze bij kennen, hè? maar ze kennen er niks mee. Nee. Het is gewoon dat ze het hebben, hè? dat vinden ze dan mooi en eh, daar zijn ze dan blij mee. Hè? Daar kunnen ze dan eh, hun dingetje mee doen. Hè? Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar het voelt wel goed. Hè? Ik, ik ben volgens mij eh, de goede kant op aan het gaan. Hè? Het is eh, hier of daar, en ik weet niet waar ik naartoe ga, maar het gaat ergens heen. Hè? En dat vind ik altijd fijn hè, dat of het naar beneden of naar boven kan gaan, dan lijkt er iets dat ik denk van, nou, dit zou wel eens iets kunnen bewegen. Ja, en het bewogen, ik weet niet of jullie, nee, dat is radio hè, dat kunnen jullie niet meebeleven waar ik naar nou zit te kijken, maar ik zit naar ongelofelijke mph audio's en zo pdf-dingen zien. Je wilt niet weten wat he, de toepassingen en de gifs en de mpegs en de, nou je wil windraars zelfs, windraars. Nou he, heb je wel eens van windraars gehoord? Ik heb nog nooit van een windraar gehoord hè? Nee, ik, ik snap er ook niks van wat het is en een toepassing en een geit. Pech, en MPEG, en veel pech, en PDF, en WINAMP, en het blijft allemaal hetzelfde, he. behalve dan een XPI-bestand hè, maar dat gaat ik ook niet proberen. Een XPI-bestand, voor een XML-document dat zijn allemaal dingen dat denk ik van, nou, ik zou het niet weten, maar het zal wel heel belangrijk zijn. Dan heb je ook nog een, een dingetje, maar daar zit ik weer op het verkeerde knopje. Dat zijn allemaal van die momenten, mensen, dat je denkt, ik moet het allemaal in mijn een eentje regelen en ken ik het wel. Maar op het moment zoals het nu gaat, vind ik het wel gaan. En als jullie er wat op tegen hebben, he? dat het zo gaat, nou, zo gaat het nou eenmaal, hè. Ja, zo gaat het nou eenmaal. Ik zit hier, ik ben een ouwe man, ik moet het allemaal in mijn eentje doen en proberen. En ja, dan kan ik het snoertje niet vinden, dan kan ik het dingetje niet vinden en allemaal. Ik krijg nou alleen maar j pech, hè. He? Daar heb ik ook niks aan, hè. En ik, eh, nou, ze gaan allemaal voorbij, zeg, wat een jpegs, het bos van die jpegs, mensen. Het is eindeloos J-Pegs. Je vraagt je af hoeveel pech je kan hebben in je leven, eh. Die Guus die heb je hier bij tijdcomputer staan, dat slaat helemaal nergens op en deze zit helemaal vol met JPEG's, daar heb ik dan ook niks aan, hè? maar daar heb ik wel het juiste snoertje en het juiste schakelradje en het juiste schuifje en zo bij je. Maar ik kan je moeilijk een JPEG euh, laten zien, zou ik maar zeggen, op de radio. Dus ik moet weer helemaal voorbij de JPEG's. Hè? Dus het uh, gaat wel heel ver hè dit. Nou ja, ik wie weet, ik ken er een of andere geheime dienst met deze informatie een heleboel doelen. He. Ja, het ken. Het zou zo kennen, he. want er staat een heleboel op, Eh, he. e, ja. Ik weet niet wat er allemaal op staat. Ik kan één dingetje proberen, maar waarom zou ik het proberen? Waarom zou ik het proberen? Kijk, Herman, he, die, die was er weer of die was er niet. Herman, he, he, he, wacht even. He? Ik ga het nog een keer. He. Ik ga het nog een keer proberen. die he. weet het niet. hè. He? Je weet het nooit, maar, maar het kan zo komen, hè. Het kan zo maar komen. Waarom? Hallo? Hallo? Kijk, daar zijn we helemaal, man, eindelijk. Ja, eindelijk ja. ja. Ik, ik, ik ben zo gelukkig je te horen. Ja, dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel. Ik ook hoor, oh, daar gaat het niet om. Uh... Okay, zit je nog steeds in de warmte? Ik uh, zit nog steeds in, het is niet koud hè, maar het is ook niet echt mooi weer hè. Nee, en uh, wat soort weer doe je vandaag? Nou, uh, met wolken en regen en, uh, en 23 graden, hè. 43? Nee, 23, hè. Ja? Dus het viel wel mee, hè, 23. 23, ja, dat valt nog wel mee. Bij ons is het wel ongeveer 16, 17, ja, maar... Ja, voor goed Hm? Voor de, inen, voor de voor, oh, Molen no, dus, hey, zei tegen mij... Het was 14 graden vanmorgen. Kijk, het wordt bij jullie ook kouder. Ja, maar, uh, nee, maar daar is het winter voor natuurlijk. De, uh, er staat een heel stuk in de krant dat we de winter door blijven gaan... totdat de zomer komt. Ik weet niet wat ze daarmee bedoelen, maar... ...een het stond in de krant. Als ik zo even naar buiten kijk, dan zie ik weer mooie blauwe luchtjes. Dus we kunnen weer huiselijk verder gaan. En dan is het weer tijd voor een muziekje, hè? Ik vind het wel de tijd hoor, man. Ik heb de hele tijd uh, uh, moeten, moeten kletsen als brugman zou ik maar zeggen, totdat jij er ineens was. Hé. Ja. Oké. Leuk zo. Even kijken hoor. Het is. Dus, uh, alles netjes. Uh... <totstuk> Thank <laughs> you. Zie <laughs> je Voelt het mooi hè, Hé, hey, Hé, Hey Hé, ba -ba. Hey Babberiboy -ba, Hey Babberiba Hey Babberiba Hey Babberiba Hey Babberiboy -ba. Hey Babberiba Hey Babberiba Hey Babberiba Hey Babberiba Hey ba Baberiba. Baberiba. Baberiba. -ba Hé. Hey. Baberiba. -ba. Mensen, de satelliet is weg, dus ik, ik, ik moet ook maar wat improviseren, hè. Hé, hey, baberiba. -ba Hé, hey, baberiba. -ba Hé, hey, baberiba. -ba Hé. Hey. Baberiba. Hé. Baberiba. Hey hey hey, Bobbie Bob, -ba. Bobbie Bob hey hey, hey hey Bobbie Bob, hey hey. hey hey, hallo. Nou, geen antwoord hé. Nou dan moeten we maar weer wachten. He. Ja. We wachten er gewoon op, hè. We gaan het gewoon zien, we gaan het allemaal meemaken, he. Ik zou niet weten wat, hè, he. maar het gaat komen, he, mensen. Dat is eigenlijk de enige reden om naar de radio te luisteren, he. Omdat je denkt dat het op een gegeven moment gaat het komen, hè. Tot dat, dat, dat ene moment, hè, waar je nooit meer zal vergeten. Je weet niet meer waarom, maar je vergeet het nooit, hè. Dat zijn van die momenten, hè, die er echt inbuiken, zou ik maar zeggen, hè. Dat zei ze vroeger, bij, bij ons buikte vroeger alles in, hè. Ja, als je het ergens niet mee eens was, dan buikte je erop. En als je er gewoon doorheen wilde, buikte je erin, hè. Overal waar ik maar kon, he, werd er gebeukt, he. Was eigenlijk niets leuker als beuken, hè, in die tijd, hè. Ja, neuken kon in die tijd nog niet, hè. He. Het was alleen maar beuken, he, voor ons. Ja, waren stoere tijden, hè. He. Dat, dat, dat het ergens over ging, toen je de moest opnemen kwam ook. En dat is nu, hè. Nu komt Herman gewoon weer terug, hè. Helemaal uit zijn eigen. Hallo, Herman. Ja. Kijk, daar ben je weer. Je was ineens helemaal gevlogen, hè. Ja. Ik, eh, ik dacht dat er iemand... Mooi, Vertel dat ze hoorden iemand wou met, met me praten. Op, op Facebook. Maar eh, ik even kijken. Ik niet zien. Dus... Eh, maar dat geeft niks, dus dan gaan we rustig verder. Dat is de tijd. Het time. Time is negen uur. En het is nu half tien hier. Het is nu ook uh, half twaalf hier, hè? Ja, dus, uh, ja, jullie, ja, twee uur. Kisten. Dat is een mooi verschil. Oké, okay, dus, eh, uh, kranten volgestaan. Iedere avond op het nieuws... Uh, temperaturen afge afgelopen da die dag en uh, ja, jullie hebben het toch uh, wel eens een beetje uitgedroopt te hebben, als, als ik het eerlijk mag wijzen. Ja, dat klopt hè, de, de boeren hebben het er knap moeilijk mee hè. Ja, dat dacht ik, dat zou ik wel wijzen. Dus, maar, uh, maar wij wonen in het verwende Nederland hè, dus wij halen onze gewoon uit andere landen, dus veel goedkoper ook hè. Ja, yeah. yeah, yeah. uh, vooral uh, in, uh, in, in Frankrijk, daar is het uh, nogal uh, heel erg uh, warm. En als we zagen een stukje uit uh, Parijs, waar al de fonteinen uh, aanstonden En iedereen die maar komt, die ging erin zwemmen. Kijk, dat is eigenlijk uh, het ju juiste wereldbeeld, hè, man. Daar moeten we meer van hebben. He, mensen die zich gewoon overgeven aan de situatie, hè. Ja. Ja, daar moet er maar mee, mee doen. Maar... Kijk, het, het uh, En van hier is het nog uh, de 2e augustus. Dus we zitten heus wel... Halverwege door het jaar heen. En uh, ja, dit, uh, nog over een paar weken dan gaan we ze heel langzamerhand gaan, gaan de lente zien. Kijk, en het, dat lijkt me mooi. helemaal, man, he? hebben jullie dan ook een sneeuwklokjes? He? Sneeuwklokjes. Snowklok. Ja, sneeuwklokjes, ja, ik zal het even uitvinden voor je. Maar wat wel in volle bloei staan nu al, zijn de tulpbomen. Kijk, dat, dat zijn dus weer eh, andere dingen, Dat zijn eh, roze dingen, hè? Ja, maar gro gro groote, grote bloemen, hè, aan die bomen. Ja, en die, die, die, die bloemblaadjes, hè? Mijn moeder maakte daar vroeger altijd chem van, hè? Oh ja, ja maar eh, zo, gauw, zo gauw we deze, boom, eh, deze bomen in de tuinen al in bloei zien staan... Eh, ...dan eh, denken we, aha, we hebben bijna de, de winter voorbij. Maar op het Zuidereiland is het nog steeds veel erg sneeuw... ...en eh, vooral de grote wegen in de Alpen, eh, in, in grote berg, de grote bergen daar... ...die moeten afgesloten worden, vooral s'nachts vanaf tien voet tides, tien voet waves, hey. tien voet waves op yeah. yeah. the waves, Ja. Tien waves. Ja. the de zuiden. Ja. En dus maar het verkeer is uit uh, gauw als het daglicht aankomt, ja dan kunnen ze weer op gang gaan. Maar het is altijd heel erg moeilijk als er zware sneeuwval is daar op het zuiden. Wij, wij hebben dat niet, wij hebben het wel koud, koude wind. En vooral, er zijn twee uh, lagen van heel koude, koud weer, regenrecht uit de Zuidpool, de, de, de, bij ons komen. De komen dus er uh, zijn er één of twee van die, die zijn op omkomstig. Die zijn de man van het weersverwachting. Ja, ja. Jullie hebben die ook één? Ook één, een, een, een, een man die zo... ...staat te zwaaien voor een map. Ja, ja, ja, we, we, hebben mannen en vrouwen, hè? Oh, ja, hier, hier, ja, lossen ze elkaar ook wel eens af en toe, af en toe. Oh, Oké, okay. en Els, die heeft ook een, uh, zo'n tulpenboom... ...en die, die begint ook weer te bloeien, nu. Dus ook in Nederland bloeien nu weer de tulpenbomen, hè? Ja. Ja, serieus, leuk. Herman... We hebben eindelijk een keer iets tegelijkertijd, de tulpenbomen, hè? En in Nederland bloeit hij nu voor de tweede keer en dat is heel bijzonder, hè. Hoi, oh, yeah. hij, hij bloeit met, precies de, met die van jou, Herman. Ja, yeah. met, met, met, met andere woorden, het, het gebeurt niet erg dikwijls. Of het zijn allemaal dezelfde tulpenbomen, hè. Dat kennen ook, dat ze stekkie van een stekkie van een stekkie... ...van een stekkie van de functie ja, heb ik. Ja, maar die boven, die, die tulpbomen, die, ja, ik weet niet waarom ze eigenlijk van tulpbomen worden genoemd... ...want ze zien dat ze heel, heus niet uit zoals tulpen die zo in de tulpvelden staan. Nee, nee, nee, maar wat weten die mensen in Nieuw-Zeeland daar nou van, hè? Oh, dat weten ze hier. Ja. Die, die, die, die, die ja, weten alles van de tulpenvelden. Dus, uh, dat, ja, dat weten ze wel. Ze vragen me, mensen die zo naar, naar Europa of naar Nederland, of die kant komen voor een reisje. Dan vragen ze wel eens, wat, waar kunnen we nou gaan kijken? Nou, ik, uh, ik zeg, uh, zo gauw je op Schipholland, dan neem je een taxi en dan ga je naar het Keukenhof toe. Ja, precies, hè? maar dat is maar altijd maar een tijdje open. Hè? Ja, maar eh, het, het wordt hier toch altijd zo hè? Het Keukenhof en dan natuurlijk de, de, de turpvelden zelf. Ja, dus, eh, als je dat zo ziet, dan denk je... Hè? Eh, ik heb het wel eens meegemaakt dat we er zo doorheen reden. En dat de, de geur van die bloemen zo sterk waren Zeker, ook pijn van. Ja, maar tegenwoordig heb je nergens meer een geur aan, hè, herman. op oh, nee? Nee, nee, nee, tegenwoordig willen mensen allemaal dingen zonder geur, hè. Want stel je voor dat de buren gaan klagen over het luchtje, hè. Zou maar zorgwezen. Nee, dat kent, hè, echt, in Nederland kent tegenwoordig alles, hè. Je, je hebt een boer met een haan en die mag die haan niet hebben... ...omdat de mensen er een kilometer verderop van wakker worden, <laughs> Oké, okay, dan geven ze maar geen eieren, Dan zijn ze er mee ook mee, op. Ja, en dan op een gegeven moment... ...tegenwoordig is het zover dat ze over het luchtje van de buurman gaan klagen, Ja. Yeah. Dus stel je voor je hebt heel veel zin in een stukje biestuk... Maar er mag ook wel een beetje knoflook bij, hè? Ja. Yeah. Yeah. Ga zo door, hè, man. Ga zo door, het is hele goede muziek. Ja, yeah, dat is. Uh... Eigenlijk is het nummer Sweet Georgian Brown en het wordt gespeeld bij de Kirby Murdoch Quartet. Dat, is, dat was hier in Nieuw-Zeeland well, het most, meest beroemde en het meest, uh, meest uh, gevraagde oh. nummer op de, in de jazzprogramma's. Dus dat gaan we even doen. De man-name was Kroni Murdoch, want dat was zijn baantje niet. En, het uh, was een hobby, maar hij was de fantastische jazz -piano speler. En uh, overdag die moest die gasrekeningen uh, uh, ophalen bij de mensen. <laughs> ja, je, je kunt het maar hebben. Maar oké, okay, gaan we even kijken. Bier okay. drukken. Oké, okay, dan ga ik kijken of Guus nog bier hebt, hè? Ja, oké, okay, die doe je. Zo, even. Thank you. Met dan? Ik, ik, ik zou het gewoon doen, hè? De kans is er, ik zou hem nemen, hè? is niks gebeurd vanwege we hebben namelijk een soort van dat ze het even allemaal niet doen hè? die politie die, die, die. Je, je, doet he, je, je bedoelt eigenlijk dat in Nederland de betonelijk erg heel karm is en niemand die maakt veel zo Hoe noem je dat die blijven netjes thuis. Nou, uh, ja, als je een kappie op hebt tegenwoordig, dan blijf je netjes thuis, hè? Dat is sinds vandaag, is het zo, hè. Dat als je een uh, kappie op hebt, hè, dat ze je gezicht niet kunnen zien, Ja. Yeah. Dan, dan mag je niet meer meedoen of zo, hè? Dan kun je niet meer in de tram of in de bus. Of oh, in oh, het politiebureau oh. of in het ziekenhuis. Zo'n pak klaar, Ja. Zo'n baklava. Hebben ze bij jullie ook zo'n baklava? Nee, ik heb ze nog niet gezien hier. Dus, uh, nou, maar, het, lijkt, het lijkt mij een uitkomst, hè? Als ik gewoon onherkenbaar over straat wil, zou ik graag zo'n baklava willen, hè? Ja, en, en, en, en zo'n bedje achterstevoren nog. Ja, Dat lijkt me niet. ook uh, grappig, hè? En baklava en dan ook nog een... Uh, een, een, een wit ze voeren, dan, dan ben je echt helemaal goed, hè? Ja, dus... Hè, de mode van de nieuwe wereld, zou ik zo zeggen. Ik wou net zeggen, mensen kopen allemaal een baklava, hè? Ja. En, maar de... De dames die dan... Als nieuwelingen in ons land gekomen zijn... Ik weet niet waarom, maar ze zijn het. En uh, die hebben ze, hebben het hebben, helemaal aan. Die, die hebben er oh. gewoon maling aan eigenlijk. Uh, hoe noemen ze dat een boerke? Oké, okay. die, die hebben ook een boerka, hè? Ja, ja. een boerka, die hebt klompen, zegt Emilio, hè? Je ziet, je ziet wat... Dat is een hele strenge boerenmoeder, hè. Zo'n boerka, hè. Je kent ze wel, hè, die kaas eh, zo in Nederland, hè. Ja, je... ja. Ik weet niet of je die nog kent, hè. Dat beroemde verhaal van vroeger. Er was een einde van de week ka, hè. Die was ongelooflijk helemaal niet te genieten, hè. Oh. En, nee. Eh... Ja, die, die, die, die, die was, eh, ja, daar komt het vandaan, hè. dat was eigenlijk een boerendochter en uiteindelijk werd ze niet te genieten. En daarna noemden ze de boerkar. Oh. Of, eh, of bedoel je, jij wat anders? Je ziet ze niet veel hier. Niet zoveel als in, in Europa. Wel dat de, de, de vrouwen en, en, en, en dames van. Mensen van, ja, van is islamic mensen. Ja, die, die, maar die hebben wel een, een, een doek over hun hoofd heen. Over hun haar. En dat, dat, dat, dat ziet er wel goed uit, zou ik zo zeggen. Maar, maar een boerka helemaal, hè. Dat je helemaal zo in verband zit. Nee, nee dat zie je niet heel, heel veel. Nou helemaal, ik zal je vertellen, hè. Ik ken iemand, hè. En die heeft gewoon een heel net werk hè? en een heel net pakken aan. Hè? Maar als hij thuis komt, hè? dan trekt hij al zijn kleren uit en dan trekt hij eindelijk zijn burka aan. Hè? En dan voelt hij zich pas echt lekker. Hè? <lacht> lekker, hè man, doe muziek hier. Gewoon door laten gaan, helemaal. Als de muziek komt, komt de muziek. Jij bent de baas. Oké, okay, we gaan niet dan. Tell you about when I is. Okay. Never treats me, sweet angel, oh, oh, oh. that ain't good, but Thank <laughs> you. Probleem, hij ziet jou niet op de chat, hè. En hij denkt eerst even dat het Ella was, hè. Maar hij dacht daarna dat het Lena was, hè. Nee, dit is een van mijn thumbs. dan ga I call Ik noem het de lady. Lena Hoorn. Het is Lena, hè. Het is Lena. Lena Hoorn. En... Ja, we zitten bijna aan het einde weer van dit uh, programma voor, voor, voor vandaag. En, en ik heb weer een, in mijn collectie iets gevonden waar jij ook heel erg leuk of, leuk, of heel erg mooi vindt. Je uh, ken Led Belly? Ik ken zeker Led Belly, hè. dat is een van mijn favorieten. Oké, okay, dus een van je favorieten, die ga je met je de deur uit en ik ook, dus hier komt hij dan. Bedankt voor alles. En hey, nee. maar... wacht even hè man, Emilio bedank je ook nog hè, voor te zeggen dat het Lena was hè. Lena, Lena, oh. Precies hè. Oké. Okay. On a bed in you. Ja, we zijn er nog he, man. ben binnen is verbroken. Hè? Het is eh, We zijn er niet meer. Hè? Ja, ik weet ook niet wat ik moet doen. Nee, ik ga er gewoon vanuit dat Gus komt. En eh, als Gus er niet is, hè? Ja, dan hebben jullie eh, heel veel rust. Hè? Vooral veel rust hè? dat denk ik door mee. Ik ga mijn jas aantrekken, hè? want ik vind het een beetje frisjes hè. Dus eh, allemaal wel te, te rust rusten. Slaap lekker, toch allemaal, toch allemaal, toch. Ochtend, ik moet even aan de knopjes zitten hoor. Ogenblik, ik, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik had alles zo afgesteld dat er niks kon gebeuren, maar nu gebeurt er toch echt iets. En het is gebeurd. Het is allemaal gebeurd en zo gebeurt het dus heel vaak dat er dingen gebeuren die je niet in de hand hebt. En als je ze niet in de hand hebt, kan je er niks aan doen. Hoewel. Je kan natuurlijk zorgen dat het niet gebeurt. Je. je kan gewoon zorgen dat je de handen bindt van alles wat eh, jou eventueel het lastig of moeilijk of hoe dan ook zou kunnen maken of dingen zou kunnen doen of zeggen waar jij het niet mee eens bent. En een van die dingen is een prop in de mond en, en, en daarna handboeien. En ik ben er nog niet over uit of je ze nou voor of achter aan moet doen. Maar de politie zegt, je moet de handboeien altijd achter op je rug doen. Dus ja, dat doe ik dan maar voortaan. Want ik zou ook niet weten hoe het anders moet. Ik volg altijd alle voorbeelden die mij geboden worden op. En, en alle regels ook. Tot mijn spijt heel vaak ook. Dat ik gewoon regels opvolg waarvan ik denk van scheid aan die regels. Want ik echt denk van jeetje, waar bemoeien ze zich mee? Het is toch te gek dat ik niet mag doen in mijn eigen leven wat mij behaagt. Dat hoeft toch niet allemaal vanuit Den Haag bepaald te worden dat wat mij behaagt dat kan toch ook gewoon zomaar kunnen ze hoeven toch niet alles van me te weten ik, ik moord niet ik, ik, ik verkracht niet ik, ik steel niet wat zijn nog meer van die dingen die je niet mag doen Oh ja, vloeken. Dat stond vroeger in de bus. De bom tegen het vloeken, dat, dat je dat allemaal niet moest doen. Er is een heel budget voor om te zorgen dat je niet mocht vloeken. Nou heb ik vanuit mezelf dus eigenlijk ook nog nooit gevloekt eigenlijk. Misschien wel eens een keertje hoor, dat ik het niet meer weet. Maar eigenlijk zit het niet zo in mijn aard om te vloeken. Want wie en wat en hoezo en wat is vloeken? Ik heb wel eens gehoord, zo'n modeontwerper, die zei van: Oh nee, mevrouwtje, dat moet u niet bij elkaar dragen, dat vloekt. En dat heb ik ook wel eens mensen gezien, die, die, die hingen in een bangetje op en die vonden het geweldig. Dan kwamen de buren binnen en van: Goh, Gerard, vind jij niet dat het vloekt? En, en, en zo heb je wel meer van dat soort dingen, maar ik bedoel eigenlijk meer uh, het woord vloeken, uh, dat over de woorden gaat vloeken. Want ja, wat kun je nou zo vandaag de dag nog vloeken? Nee, vloeken is niet meer verboden. Het, is, ja, het, het mag gewoon. Dat, dat hadden die heksen en die tovenaars van vroeger ook willen weten. Voordat ze op de brandstapel kwamen, dat ze gewoon vloeken mochten uitspreken. Ja, want je mag toch zeggen wat je wil. Je mag toch doen wat je wilt, behalve als het een ander benadeelt. Maar dat is het gekke aan deze wereld. Want deze wereld is... Nou, dat is niet waar, deze wereld. Het is de, de mensenwereld. Het idee van hoe de mensen erover denken over de wereld is toch eigenlijk gebaseerd op diefstal? Op het afnemen van, vooral afnemen van. Men wil dat er veel afgenomen wordt van. Er was vandaag nog zo'n berichtje van het ING, vond dat de rente omhoog moest. Want mensen gingen te veel sparen. Vroeger gingen mensen sparen vanwege de rente, maar de ING heeft het helemaal andersom begrepen. Je gaat sparen omdat je bang bent dat, dat het op een gegeven moment niet meer jouw geld is. Maar, maar, maar de vraag is, was het ooit wel jouw geld? En, en als het jouw geld was, wat zou je er dan mee doen? Want als het jouw geld is, dan is mijn geld ook jouw geld, want hetzelfde geld. We, we doen er dezelfde dingen mee als ik op een gegeven moment bij de slager kom en ik geef hem geld. Dan geeft hij dat geld weer door en het komt weer bij iemand anders en dan heb je iemand anders en bij iemand anders en... Op een gegeven moment komt het bij jou. Soms wel langs twee of drie koopdealers. Zonder dat jij of ik er iets mee te maken hebben. Zo gaat het met geld. Dat is eigenlijk een heel interessant dingetje. We geven het aan elkaar door. En we kijken niet naar de gevolgen van dat geld. Dan zeg ik niet dat we direct moeten overstappen op rauwe handel. Want rauwe handel, ja, jeetje. Stel je voor dat je gewoon ziek op bed ligt. En je kan echt niks. Wat, wat, wat kan je dan ruilen? Wat heb je dan te bieden? Ik, ik ben heel benieuwd. Op of jullie een idee hebben... Wat je dan kan bieden als je helemaal niks meer kan en je ligt op een bed. Waarmee kan jij dan ruilen? Nee, ik, ik bedoel niet dat je dan kan ruilen met iemand die niet in bed ligt en wel van alles kan. Nee, wat, wat heb je in de aanbieding? Wat, wat, wat, wat kun je je geven? Dat is belangrijk. Staan mensen nooit bij stil? Nee, ze verzinnen allerlei alternatieve geldsystemen... en altijd moet je er iets voor kunnen. Terwijl... Ik, ik vind dat we voor elkaar moeten zorgen. Zeker in deze tijd, nu we erachter beginnen te komen... hoe gek wij mensen zijn... Dat we eigenlijk alleen maar naar onszelf toerekenen. En, en dat we onszelf ook belangrijker vinden als al het andere. Want daar komt het zo'n beetje op neer. We kijken niet meer naar de samenhang der dingen. Maar naar de samenleving. Waar op het ogenblik ook. Weinig zicht op is. En het komt niet omdat ze allemaal op vakantie zijn. Maar. Is er nog wel. Een samenleving. Van met z'n allen. Staan wij ervoor. Ik, ik zie het dus niet. Nee, ik zie het dus niet. Ik heb, ik heb het al van, van jongens af aan niet begrepen. Hoe, hoe, hoe komt het. Dat wij denken dat je, uh, je je eigen baas kan kiezen. Ja, ik, ik, ik weet wel, uh, die slaven van vroeger zouden een stuk beter afgeweest zijn als ze hun eigen baas konden kiezen. Want dan zouden ze allemaal een baas kiezen zonder zweep. Maar dat doen wij niet. Maar wij, wij, wij kiezen... Voor een baas die dan ons gaat vertellen wat wij wel en niet kunnen doen. Dat is eigenlijk heel gek. Wij kiezen voor een baas die ons in een oorlog kan slepen... waar we niks aan kunnen doen, waar we niks mee te maken hebben. <coughs> wij kiezen voor een baas die, die, die, die, die zich afvraagt of het, of het licht langs de snelwegen midden in de nacht... Wel of niet stoort met de natuur. Dat is toch gek. Want. Alles om je heen. Is toch de natuur. Of hebben jullie dat nog nooit gezien. Mossen en algen. Op grote flatgebouwen. Daar hoef je helemaal geen nieuwe flat voor te bouwen. Om daar. Groen en leven op te krijgen. Als je die flat gewoon laat staan. Zoals in Tsjernobyl, zo'n mooi testproject voor dit soort dingen. Daar heb je gewoon gebouwen die zijn weer helemaal tot leven gekomen. Maar eigenlijk wisten we dat al lang. Want we hadden op een gegeven moment in de... Volgens mij was het goed, de Mala of Mexico. Of het maakt me eigenlijk niet uit. In een van de oeverhouten waren ineens allemaal piramides en zo. Dat bleek dus te zijn eh, overgroeid. En als je dan die overgroeiing weghaalde, dan had je een hele mooie toeristische attractie. En dan, dan konden daar heel veel mensen heen. En dan kon je daar heel veel geld mee verdienen. Want bij alles tegenwoordig is wel een verdienmodel. Een verdienmodel is nodig. Ja, want je, je kan niks beginnen zonder verdienmodel. Nee, als er geen verdienmodel is, dan, dan houdt het op. En dat is net zoals onze bazen denken. Onze, onze bazen denken ook in een verdienmodel. En dan, dan moet je dus wel belasting betalen, zodat de verlichting... Die eigenlijk toch niks kost. Over de snelweg. Dag en nacht. Nee, dat is overdreven, hè? zie je? Zo kan het dus gebeuren dat je ineens valse informatie krijgt. Nee. Pas na 11 uur uh, gaan de lantaarns uit. Dus in ieder geval tot 11 uur op iedere snelweg waar verlichting mogelijk is... Is verlichting. Zo verlicht zijn we tegenwoordig. Dus tot 11 uur maakt de natuur niks uit. Maar na 11 uur s'avonds. Ja. Dan gaan we toch even kijken op die trajecten die eventueel toch verlicht zouden kunnen worden. Vanwege dat mensen zichzelf dan veiliger voelen. Ja jongens en meisjes. Je zit in een moordwapen. En je wil je veilig voelen. Dat is meestal zo. Op het moment dat mensen zich veilig willen voelen. Dan denken ze zo kort door de bocht. Dat ze denken ik moet een mes bij me hebben. Of een pistool. Of weet ik veel iets. Maar een wapen. Nou een auto is ook een wapen. Het kan nog veel harder aankomen dan een boksbeugel. Dan heb ik het nog niet gehad over dat pistool en dat mes. Ja, daar heb ik het net wel over gehad. Maar dat was. Nou ja, in ieder geval. Jullie begrijpen vast wel waar ik het over heb. Daar is Jaap. En die gaat het nu allemaal uitleggen. Dus mensen, als jullie weten hoe het zit. Ik weet het ook niet. En er is geen enkel probleem. Vind ik dan. Hè? Maar andere mensen snappen daar dan weer helemaal geen moe van. Mensen denken dat ik altijd ideeën heb, maar ik heb geen idee. Geen enkel idee. Echt niet, nog nooit een idee gehad. Ik, ik zie dingen en, en, en, en dat zijn dan dingen. Meer weet ik er ook niet van. Ja, natuurlijk als je door een microscoop gaat kijken dan zie je weer andere dingen in die dingen die je eerst dacht te zien. Maar er blijken dan weer andere dingen in te zijn die daar dan weer in zijn. En uiteindelijk vind je zo'n grote microscoop uit dat je kan zien wat daar dan weer in gebeurt. En zo kan je wel doorgaan natuurlijk. Ja, zo kun je gewoon wel doorgaan. Je kan op onderzoek blijven gaan. Je kan weten wat er in het kleinste deeltje van het kleinste deeltje gebeurt, maar je weet niet wat je aanricht op deze wereld. Want zo zijn wij, hè? we zijn mensen, ongelooflijk domme wezens, die denken dat ze het voor het zeggen hebben. En dat is ook niet helemaal waar natuurlijk hè. Oh jawel, ze vertellen je dat je het voor het zeggen hebt, want jij kan kiezen. Oh ja, we kunnen allemaal kiezen. Maar als je voor het één kiest, wat niemand tot last is, maar dan mag het toch niet. Of, of je kiest voor het ander, waar, waar allerlei mensen last van kunnen hebben, vooral in hele verre landen. Je gaat bijvoorbeeld het leger in. Dan kan je vers scoren. Sowieso als je de vijand weet uit te schakelen. Geweldig. En, en dat kan tegenwoordig ook vanuit een container ergens in, in Duitsland. En dan bestuur je gewoon een een of andere drone ergens heel ver weg in Afghanistan. Kan? Kan allemaal gewoon tegenwoordig. En daarna ga je weer naar huis. Dan heeft het vrouwtje een lekkere maaltijd op tafel staan. En dan ga je weer lekker eten en babbelen met de kinderen. Vraag je ze wat ze op school hebben gedaan. En de volgende dag ga je weer vrolijk naar je werk. Kosten maar 16 mensen het leven. Je kende ze niet. Je had er niks mee te maken. Maar je, je eigen gekozen baas, je, je wilde hem zelf, zeggen ze, die heeft bepaald dat jij daar die droom, daar dat en dat moet laten doen. En je doet dat. Het is je werk. Ja, het is democratisch besloten toch? Of niet? Dat, dat vraag ik me dan altijd af. Dat zijn van die momenten waar ik eigenlijk zelden bij stilsta. Maar ik vraag het me altijd af. Dat komt omdat ik nooit ideeën heb. Nee. nee. Ideeën waarvan. En, en, en waar heb je het voor nodig? Een idee. Is nergens voor nodig toch? Ik zou zeggen van niet. Ik, ik kan me er ook helemaal niks bij voorstellen. Bij, bij, bij ideeën. Hoe moet je ermee? Ik, ik, ik, ik, heb, ik heb zoveel gedachtes, maar er zit nooit echt een goed idee bij. Ah. Ik zou niet weten wat ik nu moet gaan doen. Geen idee van. Maar zou ik zo niet nodig. zijn? Is, is gewoon de radio. Je kan gewoon. Maar. Je, je kan gewoon wat doen. Doe ik niet hoor. Nee. maar wa, Waarom zou ik het doen? Ik kan net zo goed later. Het is dus geen enkele noodzaak. Maar toch. Toch denk ik even. Ik ga een kopje koffie zetten. Of zoiets. Ja, nou. Uh, heb ik toch wel even een minuutje of vijf voor nodig. Dus tot die tijd. Ja, wat gaan we dan doen? <lacht> Tijdloos. Hoe loos je tijd? Nou, tijd je door te beleven. Alles wat jij beleeft, wordt daardoor op de een of andere manier tijdloos. Zo, zo loos je dus de tijd. Je echt zelf los te maken van de tijd, dat, dat kost een heleboel moeite. Daarvoor moet je eerst sterven. En, en dat wil eigenlijk bijna niemand. Maar, maar stel dat we met z'n allen zouden overblijven. En er is verder niets meer. Dan hebben we meer geloosd dan alleen de tijd. En we lozen en we lozen en we lozen. En verliezen daardoor steeds meer tijd. In het verleden, ja in het verleden, daar kunnen we nou niks meer aan doen. Maar we kunnen toch zorgen voor een toekomst. Toekomst. Een tijdloze toekomst. Een, een toekomst waarin we niks meer lozen. Waarin heden en verleden in elkaar overlopen, waarin we samen kunnen blijven met onze voorouders en onze nakomelingen, waarin we kunnen zijn zoals de mieren, zonder tijd maar altijd veel haast. Of zoals de vogels. Over alles uitkijkend, hoog in de lucht. Of zoals het konijntje. Wat huppelt. En daarna weer een ander konijntje bevrucht. Zonder tijd. Betekent het allemaal niks? Je moet tijdloos worden, tijdlozen. Hoe meer tijd je loost, hoe meer je te vertellen hebt, hoe meer je kan laten beleven. Ja, klinkt heel gek. Maar als er andere mensen horen wat jij aan tijd geloost hebt, dan beleven ze het met je mee. En dat belooft nog heel wat voor de tijdloze toekomst. Waar het ook over gaat en wat, wat het ook te betekenen heeft. Het, het zegt altijd wel wat. Want ja, woorden zijn woorden. Of niet? Ja, toch? Of, of is, is het meer? I, is, is het meer als alleen maar woorden? Nee. Het is niet alleen woorden. Het is dus ook andere dingen. Gevoelens. Ja. Gevoelens. Knus. Knuffel. Alleen al even een hand geven. Het kan heel veel met je doen kost geen tijd Het is allemaal tijdloos Ja Tijdloos Best wel eenvoudig als je er niks van begrijpt Toch? Of zeg ik nu weer iets verkeerds? Nee toch Of, of juist wel je weet het nooit. De, de tijd zal het bewijzen. De tijd die ik nu loos. Loze tijd eigenlijk. Want als het geen loze tijd was, dan zouden jullie nu niet luisteren. Of, als het anders is, dan wil ik daar het bewijs voor. Was dit loze tijd? Of niet? Of, of juist wel. Of moet er juist meer tijd voor loze tijd komen? De meeste mensen hebben daar geen tijd voor. Nee, die zijn zo druk bezig. Die hebben geen tijd. Dan kun je maar beter tijdloos leven. Vind ik. Ja. Jongen, jongen, jongen. Haast. Is het is het echt het allerbelangrijkste wat, wat ik meid. Ik zou niet weten wat ik nou moet doen, maar dat had ik net ook, dus dat komt vanzelf goed. Neem ik aan dan, hè. Ga ik vanuit. Maar, maar je weet het niet. Je, je weet het echt niet. Ach, het kan van alles gebeuren. Ik, ik kan er in ieder geval niks aan doen. Echt niet. Echt niet. Helemaal niet! Niets! Ik kan er niets aan! Tja en dan, tja en dan, tja en dan. De tijd en ruimte. Dat is heel moeilijk, maar eigenlijk makkelijk uit te leggen. Het is in welke tijd je leeft of geleefd hebt. Hoeveel ruimte je krijgt. Op sommige plekken krijg je heel veel ruimte in alle tijden. Op sommige plekken krijg je bijna geen ruimte op alle tijden. Maar sinds vandaag. Stel je voor dat je het leuk vindt om je gezicht te bedekken. Mag je niet meer in openbare gebouwen. Nee. Die ruimte is er niet meer. Want het is de tijd. Sinds vandaag. Er zijn ook andere rare dingen hoor. Het, het was bijvoorbeeld uh, verboden om homoseksueel te zijn. Maar dat was zo'n tijd. En, en niet alleen toen, maar ook nu nog. Op allerlei plekken. Daar, daar is dezelfde tijd, maar geen ruimte. En dat moet wetenschappelijk toch op te lossen zijn dat er ruimte komt. In welke tijd dan ook. Voor, voor, voor, voor alles wat mensen maar willen. Er, er, er was vroeger geen ruimte voor mensen die een jointje wilden roken in Uruguay. Maar er kwam een tijd en toen de tijd daar was, toen was de ruimte er ook ineens. Dus misschien moeten we toch wel van de tijd af. Want tijd is toch wel erg belangrijk als het om ruimte gaat. We hebben vorige week de herdenking gehad van 50 jaar. Apollo 11, die er dan op de maan zou zijn geweest. We hebben het allemaal gezien en kunnen aanschouwen en nog steeds. Tijdloos. Het lozen van tijd. Laten we de tijd vergeten en gewoon zijn. Oh nee. ...dan lijkt het weer te religieus te worden. Dat het allemaal zijn is. En dus van hem. Maar dat bedoel ik niet. Het, het gaat om wezen. Nee, ik bedoel ook niet... ...een bijzonder wezen. Ik bedoel ons. Ik, ik, ik bedoel wij. Ik bedoel jullie, ik bedoel zully. Ik bedoel eigenlijk iedereen... Die in staat is om überhaupt te begrijpen waar ik het nu over heb. Want ik snap er zelf ook niks meer van. Dat is maar goed ook. Want op het moment dat je denkt dat je het begrijpt. Dan pas is het moment gekomen dat je er echt niets meer van snapt. Ja zo is het. En zo zal het altijd blijven. Dat is tijdloos. Zonder begin. Zonder eind. Het zal altijd doorgaan. Het, het houdt nooit meer op. Het is gewoon een oneindig gebed. Of, of hoe zeg je dat? Dat het echt... Ja, ik, ik weet niet. Dat het... Ja, maar... Dat zou je ook... Nee, dat zijn zoveel mogelijkheden en er is geen tijd voor om dat allemaal uit te leggen. Maar als het zou kunnen, dan zou ik het zo doen. Dan nam ik er de tijd voor. Maar er is geen tijd. Geen tijd te verliezen. En, en toch lozen we het steeds. En op de een of andere manier begrijpen we er. Helemaal niets van. Omdat we het willen snappen. En probeer daar nou eens van af te komen. Van dat begrip. Je hebt geen begrip nodig voor niks niet. Het is helemaal niet nodig. Je kan het gewoon ook langs je heen laten gaan. Als je dit niet snapt. Of er geen begrip voor hebt. Of het niet wilt begrijpen. Laat het dan langs je heen gaan. Tien boerkaas. Zeventien oorlogen. En een of andere verwaarde iemand die iemand van het perron afduwt. Of iemand die zelf van het perron afspringt. Al dat soort dingen. Begrijp het. Probeer het te begrijpen. Krijg er grip op. En hou de tijd vast En dat is soms wel moeilijk Ik hoop dat jullie het opnemen Want dan kan je er misschien Een touw aan vastknopen En dat is soms niet eens nodig Nee Sommige touwen Is gewoon heel onhandig Als je ze vastknapt Sommige touwen heb je op een gegeven moment nodig En die wil je ergens anders heen brengen En dan is de touw niet lang genoeg Vanwege dat het vastgeknoopt zit. En een touw wat niet vastgeknoopt zit, dat blijft altijd lang genoeg. In ieder geval als je het meeneemt. Alleen dan kom je dan dus ergens op een plek aan waar je dat touw nodig hebt en dan blijkt het toch niet lang genoeg. Ja, zo bedoelde ik het ook weer niet, maar het zou wel zo kunnen lopen. Soms lopen namelijk dingen anders dan dat je denkt. En dat is heel vaak dus is eigenlijk bijna altijd. Dat is helemaal geen probleem. Dat hoort zo. Ja. Sommige dingen horen gewoon zo. En sommige dingen, ja. Dat kan je niet bewijzen. Dat blijft spannend. Daar kon je nooit iets echt helemaal precies over te weten, maar een onderzoek daar dat soort dingen is eigenlijk zonde van de tijd er zijn hele kleine dingen die we gewoon niet hoeven te weten als we maar de grote dingen snappen en tegenwoordig leven we in een wereld met allemaal mensen die hebben gestudeerd om al de kleine dingen de allerkleinste dingen helemaal tot op het uiterste detail te begrijpen maar we snappen niks meer van de hele grote wereld. Die wereld die ons voedt. De wereld die ons alles geeft. De wereld die alle mogelijkheden biedt. En, en wij stelen alleen maar. En dat moesten we niet doen. We niet stelen. En we, wij moorden alleen maar. Maar dat is niet goed. Moet je niet doen. En we ruzieden ook nog vaak. Zonde van de tijd. Zonde van de tijd. Zonde van de tijd. Ja. Ik, ik, ik weet niet wat ik verder moet zeggen. Ik, ik heb ook verder niks te zeggen. En ik ben ongelooflijk blij dat j, jullie allemaal wat te zeggen hebben. En, en overigens voor het geval dat jullie het niet wisten... Het is, Actieve radio, interactieve radio. Je kan mechatten dan kun je van alles en nog wat kun je berichten en van alles en nog wat kun je zeggen. En daar kan ik dan op reageren. Jaap zegt bijvoorbeeld nu dat hij niet echt bestaat. <kluis> nou ik kug, dus ik besta. Dat kan niet anders. Toch? Ja, de aarde is rond als een pannenkoek. Inderdaad, Jaap. Het is gewoon zo. En Jaap is ook op de maan geweest. Kijk, in dit is nou interessant. Ik kan hier gewoon op reageren. Ja, ik kan het geloven of niet. Maar, maar, maar ik kan het ook even mij... Ja, nou ja stel je voor dat je het gewoon even probeert je luistert nu en je denkt van wauw ik geloof er niks van maar waarschijnlijk staat de hele tekst van wat hij net gezegd heeft gewoon op de chat en dan waarschijnlijk als je nu inschakelt op de chat dan ben je te laat want dan kun je dat niet meer zien want die tijd is vergaan allemaal weg al die tekst allemaal weg Kun je niet meer lezen. Als je nu komt op de chat. Alle tekst is weg. Ach ja, er komt wel weer een nieuwe tekst. Maar ja, ze moet tegen de tijd, hè. Er komt steeds weer iets nieuws. Zo, zo heb je het. En, en, en zo gaat het weg. Ik, ik, ik ga ook weg, denk ik. Hey, ik kom morgen wel weer terug hoor, maar voor nu hou ik het even voor gezien. Ik, ik zal morgen, uh, misschien, maar daar is een kans van niet. Maar het zou kunnen dat het zo is. Morgen. Oh nee, dat kan niet. Want het is vandaag. Dat is al vandaag. Vandaag. Maar aan het einde van vandaag. Dus tijd is best wel ingewikkeld. Maar uiteindelijk, in, in welke tijd je ook leeft in. Welk tijdsbesef je ook hebt. Ik zeg, doei. Doei. Oh, moet lieve mensen het is allemaal mijn schuld maar ik kan er gewoon niks aan doen Gelukkig is het verleden nu. Het is verleden nu. Net. Toen. Ooit. In het verleden. Ja. Je denkt het gehoord te hebben. Maar het was niet zo. En alles wat je gehoord hebt. Ja ik kan er ook niets aan doen. Het kwam er in één keer. Zomaar aan geen teksten geschreven geen tijd vooruit geen toekomst geen toekomst maar wel een verleden dat is ons heden zonder toekomst maar met een verleden dat is ons heden was de tijd Tot de volgende keer mensen Heel veel knuffels En, en allerlei andere goede dingen Wat je ook maar van me wil Maar blijf Van mijn horloge af Blijf Van de tijd af Laat de tijd zo zijn Als dat die is het nu en het heden blijft altijd fris. Het nu en het heden, dat is wat het is. Oh ja, en mensen. De tijd bestaat. Nu de ruimte nog.